De circusmedewerkers hadden alvast een hek bij de kooi weggehaald... waardoor het publiek dicht bij de tijgers kon komen. Een vrouw wilde voor de kooi een foto van haar dochter en kleinzoon maken... maar toen haalde een van de tijgers met zijn poot uit. Het jongetje werd gebeten. Zijn moeder en oma raakten ook gewond, maar de verwondingen vallen mee.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 In het buitengebied van Valkenswaard is een straaljager neergestort. De twee inzittenden konden zich met een schietstoel in veiligheid brengen. Eén van hen raakte bij de landing met zijn parachute licht gewond. Het vliegtuig is niet in brand gevlogen. Het toestel van het Franse Brightling Jet Team had in Den Helder meegedaan aan een vliegshow. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het weer. Vannacht Helder. Het koelt af naar 10 graden. Overdag droog, af en toe zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en voor de allereerste keer. We zoeken uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. We gaan dit uur weer twee wereldreizen maken. We gaan naar Bangladesh, we gaan naar Turkije, we gaan naar Rusland. We gaan naar, even kijken, Mexico. We gaan overal naartoe en we gaan twee zaken behandelen. Namelijk verkeersregels of het verkeer in het algemeen. Hoe zit dat in het buitenland? In Nederland is dat natuurlijk al heel goed geregeld allemaal... Maar ik heb ooit wel eens met een auto door Cairo gereden. Nou, dat is echt de hel. Dat is doodeng. Aan de andere kant ook weer niet zo. Want het, niemand rijdt daar eh, harder dan 30, want dat kan niet. Er zit alleen maar uh, file. En uh, we gaan kijken hoe supermarkten er in het buitenland uitzien. Dat doen we bijvoorbeeld in Bangladesh en in Mexico en in Rusland. Uh, maar eerst gaan we, uh, voordat we die wereldreis beginnen, gaan we eerst even uh, een korte vakantie houden. Uh, en dat doen we met muziek van Dionne Bromfield en, en zij zingt Voedin. 10 jaar is er nog maar. Dionne Bromfield met Foodin. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, lekker een weekje weg op vakantie naar Engeland. Veel Nederlanders durven dit niet. Omdat je daar aan de linkerkant van de weg moet rijden. Gelukkig. Typisch Nederland heeft de ANWB een oplossing bedacht. Ze bieden een cursus linksrijden aan, inclusief theorielessen en een oefenparcours. Zo kan je binnen twee uur leren hoe je bij onze Westerburen rond moet rijden. Uh, Timo Blanksma die zit in Amerika. Uh, in Amerika mag je al heel jong uh, uh, rijden met, met je auto, toch? Ja. Uh, als je catchy bent, mag je al van auto rijden. Wat vind je daarvan? Nou, dat is zeker onverantwoord, want als ik even terugdenk aan de zeg was... dan kon ik de goed en normaal besturen. Dus, laat staan aan de auto. Je, je hebt een hele slechte verbinding, kan je, want je staat bij de zee. Dat weten we nog vanaf het <laughs> eerste uur. Kan je ergens ja, ja, op een duin gaan staan of zo? Um, we zitten op dit moment in de auto. Oh, moet je even stoppen. Of ma dat mag daar natuurlijk niet. We hebben net gehoord dat er heel veel regeltjes zijn. <laughs> ja, precies. Maar is de verbinding nog steeds wel slecht? Nee, zo is het beter. Ah, oké. Okay. Ja, het, het valt sowieso wel vaak weg, hoor. De verbinding in Amerika is niet goed. Oh. Ja, veel, veel jonge Nederlanders die daar zitten... die gaan natuurlijk meteen uh, proberen hun rijbewijs te halen... want dat kan al vanaf je 16 Heb jij dat ook gedaan? Um, ja, vanaf het eerste moment dat ik hier kwam... ik rijbewijs gehaald. Hoe oud was je uh, toen? Dat... In Amerika, bedoel je? Ja. Uh, nou, ik ben hier pas drie kwart jaar, of een half jaar... Dus ik heb gewoon Nederland een rijbewijs gehaald. Oh. Dus ik heb een rijbewijs gehaald. Maar toen we hier kwamen, zijn we direct als rijbewijs gaan halen. En dat is ook gewoon met theorie en praktijk. Oh, oké. Okay. Met een Nederlands rijbewijs mag je niet daar rondrijden in principe? Nee, nee precies. Er zit een dikke streep overheen. Dat is niet legaal. Wat ah. je wel verwacht. Ook al vraag je internationaal rijbewijs aan. Ja, maar dat helpt dus niet? Nee, dat is weer typisch Amerika. Die hebben dan eigen regeltjes daarvoor. En hoe is het daar om, om daar rijles te krijgen? Um, het is... Heel simpel. Zoals wij hadden al ons rijbewijs. En dan vraag je je theorie aan. Ja. Dat kost je ongeveer 30 dollar. Oh, dat is niet en duur. dan haal je dus je theorie-examen. En dat zijn vragen wat iedere idioot wel kan beantwoorden. Zoals? Wat, wat vond je de meest idiote vraag? Ik vond het een hele idiote vraag. Um, of je kinderen in je laadruimte van je pick-up mag gaan voeren. Natuurlijk mag dat. Of je, de... <laughs> nou ja, je mag je kan het best doen, dat het volgens mij niet verstandig. En um, of een hond een riem moet... Dat, ja. Soort, ja, nou, dat zijn kleine voorbeelden van rare vragen die ze je hier stellen. Ja, ja en we, dus het is dus en... ja, echt veel makkelijker dan, dan in Nederland. Oh, absoluut. Ja. Iedereen kan die vragen gewoon beantwoorden. Daar heb je absoluut geen herzind zelf nodig. Nee. Um, na dat ingevuld te hebben haal je eigenlijk je theorie. En wij dus ook onze praktijk, omdat we al een rijbewijs hadden. Dus hebben wij gewoon geen rijles gehad en wel al een tijdelijk rijbewijs gekregen... die je oneindig mag verlengen. Dus je hoeft oh. geen praktijk-examen af te leggen. Nee. Hé, hey, we hebben het over hoe verkeer is in het buitenland. Uh, dat is ja. het uh, thema van het rondje. Is het nou gevaarlijker om rond te rijden in Amerika dan in Nederland? Uh, ik vind het aan de ene kant wel, vooral op de snelwegen. Wat je niet verwacht, aan het gezien het beeld is van Amerika... dat iedereen hier rustig rijdt. Ja. Uh, dat was ook het idee een paar jaar geleden. Maar nu, ja, iedereen haalt links en rechts in. Dat is ook gewoon, dat mag volgens de wet. Ja, dat is in veel landen, ja. Ja, dat... Op zich moet je er heel erg aan wennen dat ze ook dus rechts langskomen. En in principe rijdt iedereen hier ook te hard. Jij ja, ook. En dan hebben we dus van die kinderen. Wij in principe, uh, ja, de Nederlandse nog uh, tien kilometer per uur ongeveer. <laughs> oh ja, ja, ja. In de markt. Um, ja, precies. Maar er rijden dus ook kinderen van 16 die net een rijbewijs hebben gehaald. Dan heeft ongeveer drie lessen achter de rug. Die uh, rijden hier ook wel over die snelweg gaan halen, rechts en links in. Die rijden we vaak roekeloos. En dat... Ja, er gebeuren hier zoveel ongelukken. Ja, je, je ziet echt veel ongelukken die net gebeurd zijn? Of... Ja, nou we zitten op de snelweg hebben we heel veel bijna doodervaringen ervaringen gehad. Ik dacht, nou, dit zou ook echt geen halve meter moeten schelen. Oeh, wanneer was de laatste keer? De laatste keer was, um, ja, dat was toch wel ja, twee maanden geleden. Maar we zijn natuurlijk ook even weg geweest hier uit Amerika. Maar um, en wat gebeurde ja, er toen? Als ik wat er gebeurde, er werd opeens voluit geremd voor onze neus ja. en dat was dus middel op de snelweg. Dus dan staat iedereen opeens stil van 100 km per uur naar 5. En um, ja, die Amerikanen die letten niet goed op, die, die, die zijn niet echt bezig met hun gedachten bij het verkeer. En, uh, wij hebben een oude auto, dus we konden middeltijd remmen, we stonden middeltijd stil. Ja. Maar achter ons waren nog pick-ups aankomen en de Amerikanen hebben altijd van die gigantische bakken. Dus wij, ja, wij knepen wel even, want we dachten een dat hij volop op in ging rijden. Maar ja, die schoten dus allemaal vlak langs ons heen en uh, voor ons langs over de vluchtstroken En dan was het dus uh, een of andere maloot, die had gewoon zijn wel achter op de auto gelegd zonder haar vast te binden en dacht dat dat uh, wel goed. Ja, ja, ja, ja. Ja, goed, allemaal van dat soort dingen. En die kinderen die van, ze rijden in rijbanen, die dus van helemaal links naar helemaal rechts schieten zonder uh, te kijken. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, ik kan ook voorzakel, voorzakel, als je 16 dan bent, dat je dat wel. gewoon nog niet aan kan in zo'n auto. Dat je dat overzicht ook ja, ja. nog niet hebt. Nou ja, precies. Dat, dat moet je wel leren ook. Ja, mag je en bijvoorbeeld hands Free, -free bellen, mag dat? Gereden. Sorry? Mag je gewoon met een telefoon achter het stuur zitten? Dus niet hands-free? Nee, je mag niet Hans-free bellen. Al doet iedereen dat wel, dan leggen ze hem op hun schouder neer Oh ja, ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Ja. En uh, ja, dat doen ze dan weer wel. En alcohol achter het stuur, gebeurt dat veel? Dat mag natuurlijk ook niet. Veel, ja, er wordt hier veel gedronken achter het stuur. Oh. Dat is toch ook wel een probleem hier bij Amerika. Er staan ook borden langs snelweg, uh, geef het aan, als iemand dronken ziet rijden. Wat ik op zich een heel raar uh, bord vind. Ja, dat is, dat, is, <laughs> niet, dat is wel een beangstigend bord is dat. <laughs> ja, precies. Oké, okay, dat gebeurt hier dus vaak. Je moet opletten. Heb je het wel eens gezien, dat iemand echt straallazerers achter het stuur zat? Uh, niet zelf gezien. Wel gehoord van veel studenten, vooral de Amerikaanse studenten zelf, dat ze dronken rijden. Ja, oh, dat, want in Nederland is dat echt not dan tegenwoordig. Dan ja. Ja, worden mensen echt boos. Maar daar ja, is dat niet dus niet zo? Nou ja, nee, ja, de afstanden in Amerika zijn natuurlijk ook anders. Mensen moeten gewoon echt met de auto, want met de fiets is het gewoon niet te, te doen om naar een volgende uh, dorp te gaan. Nee. Maar, maar ja, dan, nog, dan moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen en niet de auto pakken. Maar dat doen ze dus wel. Maar is dat, uh, want vroeger was dat in Nederland ook wel een beetje stoer dat je zei van ja, ach, vijf biertjes, zes biertjes ga ik alleen maar beter van rijden. Ja, is dat in Amerika ook, ook, ook nog wel zo? dat het een um, beetje stoer ik weet is. Ik ben gewoon, uh, ja, ik ben gestomdroen en ik pak de auto. Ja. En ze stappen gewoon in en we rijden weg. We zeggen andere mensen dan niet van ja, dat moet je echt niet doen of jij. Ja, wij vooral zeggen dat je dat niet moet doen en er zijn natuurlijk ook, alle niet alle Amerikanen zelf, er zijn ook genoeg Amerikanen die zeggen dat moet je niet doen, maar ja, we maken toch wel veel vaker mee hier dat mensen met alcohol op rijden in Nederland. Ja. Zijn er nou ook? In Nederland. Ja, ga verder. Sorry. In Nederland geldt dan vaak ook één of twee piertjes drie dat hij nog net over de grens denkt, mm -hmm. maar hier zijn het gewoon echt topwaardes. Ja, zijn er nou ook dus uh, positieve dingen in het verkeer daar waar wij Nederlanders iets van zouden kunnen leren? Um, ja, iets wat ik absoluut een, iets vind wat werkt hier is dat je rechtsaf moet slaan bij rood licht. Dus ook als staat het ligt op rood, dan mag je als de weg vrij is en er komt niks aan, uh, mag je rechtsaf slaan. Ja, ja, ja. Ja, dat en is... dat werkt als prima, want soms sta je een eeuwigheid te wachten op ja. er niks aankomt. En um, ja, dan is dus de regel dat je stopt voor het kruispunt. Dan kijk je goed of er iets aankomt en dan mag je ergens afstaan als het leeg is. Ja, ik heb altijd sowieso het idee dat als je zelf goed op moet letten, dat je dan altijd veiliger rijdt. Ja, dat klopt. Dat ja. vind ik ook. Daar ben ik het absoluut mee eens. Dus ik vind dat wel iets wat, uh, wat hier goed werkt. Ja. Alleen weet ik niet of het in Nederland ook werkt, aangezien wij veel gehaast zijn in het verkeer. Ja, ja, ja, ja. Nou, maar ik vind uh, ik, het, lijkt mij, het lijkt mij een goede optie. Ik ga het doorgeven aan het ministerie voor Verkeer en Waterstaat. Ja, moet je doen. Je hebt die connecties toch? <laughs> Zeker. Ik, ik zit heel diep in de politiek. Hey, ja. uh, dankjewel. En uh, ja, reizen nog? Oké, okay, dankjewel. Hoi. En uh, wij hoi, hoi. gaan uh, in plaats van rijden vliegen helemaal uh, van het Amerikaanse continent. Naar Azië, naar Vietnam. Daar zit Ruben Kroni. Ruben, goedenacht. Goedenacht. Wat zie jij op het moment voor je, als je zo voor je uitkijkt? En, uh, een, een slaapkamer. En hoe ziet die slaapkamer eruit? Ik uh, heb een uh, relaxed uh, hotelkamer. Oh. Het is een, uh, een soort rolstoel voor mensen die wat langer verblijven. En is het, is, is, is, zit er ook nog iets Thais of, sorry, iets Vietnamees aan die kamer? Nee. Oh. <laughs> het zit gewoon simpel aan elkaar. Die kamer had ook in, in Barneveld kunnen staan. noem maar een plek. Nou, Barneveld misschien niet. Maar het komt misschien in de buurt. Hé, hey, we hebben het over het verkeer. Hoe ja. zit het met het verkeer in Vietnam? Ja, dat is een stukje chaotischer dan in Nederland. Je ziet niet echt auto's. Want uh, de regering heeft een belasting van 200 tot 300 procent op auto's. Zodat uh, iedereen daar nou brommetjes rondrijdt. Oh, dat is gewoon niet te betalen, een auto? Nee, precies. Ja, taxi's hebben een auto. Ja. Maar goed, dat is het. Maar veel bro brommetjes dus? Ja, gewoon uh, zes rijen breed. Gewoon over de hele weg. En uh, die rijden dan met z'n allen. Het een permanente villa. Ja. En zijn het dan poegjes? Ja, van die een brommer, zeg maar, maar dan zoals in Nederland. Mm -hmm. Alleen dan 20 jaar oud, zonder eh, snelheidsbegrenzing. Gaan ze ga dan ook met heel veel mensen op die brommer zitten? Ik heb wel eens een uh, stuk of vijf mensen op zo'n brommer gezien. <laughs> dat gewoon is uh, ongelooflijk altijd, hè? Ja, gewoon papa, en mama, broertje, zusje en dan nog een baby erbij. Dat kan best, ja. Ja, maar gaat het dan niet vaak mis? Ja, ik geloof uh, 50.000 verkeersdoden per jaar of zo. En, en, en, uh, dat is, is dat veel? Ik weet niet. Ik heb geen idee hoeveel mensen daar wonen. Er wonen wel 70 miljoen mensen, maar het is ja, heel... dan is het wel heel veel, hè? Ja, mijn, mijn, mijn stagebegeleider heeft in zijn contract een clausule staan dat hij geen brommer mag rijden, omdat hm. de kans te groot is dat hij dan gewoon verloren gaat voor het bedrijf. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat die, dat die straten zo druk zijn dat je ook niet echt vooruit komt. Ja, je kan met uh, 20 km per uur uh, prima tussendoor manoeuvreren. Ja, dan kan je toch nog hard vallen bedoel je? <laughs> Zou kunnen. Ja, hoe, hoe verplaats jij jezelf door Vietnam? Uh, meestal pak ik een taxi. Of een uh, autotaxi. Autotaxi, of ik ga achterop bij uh, gewoon een vriendelijke man op de hoek van de straat. Vri uh, een, een, een soort motortaxi, bedoel je? Ja, precies. Ja. Je steek je hand op en ontkut dus kennis in me, want ik ga altijd naar dezelfde plek. Ja. En heb je zelf wel eens op een brommer daar rond gereden? Ja. En? Ja, dat is doodeng. Het is ook wel leuk, hoor. Het is een heel vrij gevoel. Mm -hmm. En uh, heel tof met iedereen om je heen en overal getoet de hele tijd. Heel levendig. Ja, je voelt je dan wel echt. Zijn een Vietnamese? Ja, klopt. Je begint je wel een local te voelen dan. Ja. Je moet wel een beetje oppassen voor de, voor de politie. En die scannen gewoon alle gezichten... Als zo'n buitenlands gezicht tussen zit, dan denk je... oh, die heeft geen rijbewijs, kunnen aanhouden. Mm -hmm. Dus daarom heb je altijd ja, omgerekend 6 euro op zak of zo. Zodat je nou, die, echt kan, die kan, kan omkopen als het nodig zou zijn. Oh. En dat kan eigenlijk altijd wel? Het is gewoon heel corrupt daar? Ja, ja, ze zien het zelf niet als corruptie, maar het is gewoon... ja, vriendendienst. Ja, die man houdt je aan, die is ook arm... Ja. En uh, nou, als je dan 6 euro aanbiedt om die boete af te kopen... dan, uh, dan lacht ze vriendelijk en zeggen ze netjes dankjewel in het Engels. Ja, en dan, is, uh, dan ben jij blij en is die agent blij. Ja, precies. Maar er, ergens is dat systeem natuurlijk niet goed. Nee, ja, goed. Dus als je dan iemand echt verwondt in het verkeer... en je geeft die politieman een paar honderd euro... dan is het waarschijnlijk ook goed. Ja, nu moet je niet zo kritisch gaan doen op de regels. Het loopt gewoon als het loopt. hè? Eh, gewoon prima. Vind je, vind je dat soms niet lastig? Omdat je, dat je, dat je denkt van ja, dit, dit is best wel corrupt. Of ja, je noemt het dan niet corrupt, maar het is ja, het nee, eigenlijk tuurlijk, wel. Tuurlijk vind, je, vind je dat niet lastig als, als Nederlander om daar, om, daar mee om te gaan? In het begin? Mm, nou kijk, op zich krijg je er verder niet heel veel van mee. Want je wordt niet elke dag aangehouden daar uh, in het keer. Nee. Uh, dus op zich verder merk je niet niet heel veel van. Heel veel van. Nee, ja, maar het lijkt mij altijd eng dat, je, dat als echt een enorme rijke stinkert je, je, je iets aandoet, dat die ook, die, en, en, zeg maar duizend euro is niet veel voor zo'n rijke stinkert, dat, dat, dat die dan ook heel makkelijk zo'n politie om kan kopen. Ja goed, ik weet niet hoe corrupt de politie wat dat betreft is, maar voor een simpele overtreding als rijden zonder, zonder rijbewijs van Brommer, ja. dan is die zelfs heel gewoon geaccepteerd. Hey, en je moet eigenlijk een rijbewijs hebben daar? Ja. Maar heb jij een Nederlands rijbewijs? En, en dat telt daar niet? Nee, zover ik het heb gehoord niet. Nee, nee, nee, nee. Wat voor soort ongelukken zie je daar? Um, ja, dat zijn toch wel best wel simpele ongelukken. Gewoon mensen die er rood rijden. Mm -hmm. En die worden dan bijvoorbeeld aangereden. Ja, dan, dan zie je ze echt op de, op de straat liggen en zo. Dat heb ik wel eens gezien, ja. Ja, want niemand he, draagt natuurlijk ook een helm en zo. Iedereen draagt een helm. Oh, dat wel. Dat wel. Dat ja. wel. En zelfs mondkapjes tegen de luchtvervuiling. Dus wat ja. dat betreft. Uh... Oké. Okay. Maar uh, ben je nog van plan om een keer met de brommer daar rond te gaan rijden? Nou, zoals ik zei, ik, ik, ik heb het gedaan. En ik doe het af en toe. Alleen, ja, je geeft toch een beetje om je leven. Hè? En, ja. Uh, ik ben ook weer niet zo ervaren. daar. Als je van de rechterkant naar de linkerkant van de weg probeert te gaan, dat is wel een hele tour. Ja. Maar, maar je gaat het nog wel een keer wagen? Ja, uh, regelmatig probeer ik het gewoon even op de brom van een collega of een vriend. Nou, Doe je ontzettend voorzichtig? Ik, eh, ik zal op mijn leven passen. Dank je wel. En dan gaan wij van het Aziatische werelddeel terug naar Europa. Of eigenlijk de grens tussen Europa en Azië, eh, Turkije. Daar zit eh, Birgit Ingenhoes. Birgit, ja, wederom ja. goeienacht. Je bent nog wakker? Ja. Oh, je viel even weg. Je bent nog wakker? Ja, ja ik ben nog wakker. Oh, we horen elkaar. Hey, hoe is het verkeer in Turkije? Uh, nou, in Turkije uh, is het een ramp. En oh. in Istanbul is het een grote ramp. Oh, dat had, ik, ik had <laughs> verwacht, het is nog een beetje Europa... dus het zal wel goed geregeld zijn, nee. maar nee dus. Nee, het is niet wel goed geregeld. Wat uh, mijn voorganger ook vertelde over corruptie, dat speelt hier ook. Uh, bijvoorbeeld dat uh, politieagenten ergens in het vuik laten lopen... om te checken op... Uh, of op, uh, hoe heet dat... Uh, uh, kentekenbewijzen rijbewijzen. En als je dat niet bij je hebt, dan kan je twee dingen doen. Of uh, de boete accepteren, of hem afkopen. En uh, voor hoeveel geld koop je zo'n agent af in Turkije ongeveer? Oh, dat weet ik niet. Dat, dat is het een voor de andere persoon. Uh, oh. Mijn vriendin betaalt bijna niks. Die zwaait twee keer met zijn pilotenpet en die mag doorrijden. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. <laughs> daar, daar hebben ze echt uh, respect voor, voor piloten ja. dus? Oh. Ja, dan zeggen ze zo... Oh, ik, ja, ik... Vlieg volgende week naar Hathay. Uh, vliegt hij dan ook? Oh. Dus, als, nou, dus als, ik, als ik een keer in Turkije rond ga rijden, dan, dan koop ik gewoon een tweedehands pilotenpet. En dan ga ik daar de hele dag mee zwaaien. Nee, voor buitenlanders heb je nog een slimmere truc. Wat dan? Ik ben vaak genoeg aangehouden s'nachts en dan uh, op dit soort stomme uh, controles. Ja. En uh, dat is alleen maar om de tas te spekken, om die, om die mensen een beetje uh, het, het loon te doen stijgen. Maar ik spreek dan in één keer geen woord meer over de grens. Ik zeg, uh, hello officer en dan uh, zitten ze me aan te kijken. Dan zeggen ze uh, op zijn Turkse van Rijn kentekenbewijs en dan zeg ik, ik niet snappen. Oh. <laughs> nou, je gaat van de dom en dan trappen ze wel in. Ja, want dan moeten ze anders, ze spreken geen Engels. En nee. ik blijf wel met een grote glimlach volhouden dat ik er helemaal niks van snap. Nee, nee. Dus, uh, maar ja. dan zijn ze ook niet echt vo volhoudend. Nee, nee. Maar ik bedoel, het is ook wel eens anders geweest. Ik bedoel, we zijn ook wel eens op de autosnelweg, gerijden, we hebben we ook als boetes voor te hard rijden gekregen. Ja. Maar die zijn, niet, die zijn niet zo hoog als in Nederland. Maar het is gewoon, de grootste ramp eigenlijk is toch de verkeersonveiligheid in het... Uh, niet in Istanbul zelf, dat is gewoon een grote massa auto's... dat overal tussendoor probeert te wurmen. Ja. Dus dat kunnen niet echt zware ongelukken gebeuren. Dat kan je niet veel echt snelheid ruzies... maken, bedoel je? Nee, nee. Het is dus heel veel ruzies en blikschades. En uh, jij, zeer, jij rijdt tegen mijn auto op, ik uh, auto op de snelweg uh, vastzetten... en ik met jou ruzie maken, weet je wel. Weet <lacht> maar... uh, waarom ga je <lacht> in één keer zo, zo slecht Nederlands praten? Ja, maar zo praten ze dan ook. Ze praten gewoon echt als, als boeren. Als, maar in het nou, Turks gewoon, ook? In het Turks en dan allemaal van die zware handgebaren. Jij je autootje en, kapot maken, ik jouw autootje kapot maken? Ja, ja echt zo. Van... Jij stoute auto, ik uh, brutale auto. <laughs> nou, ik blijf er nooit lang genoeg hangen om uh. een hele strek mee te krijgen. <laughs> Maar, uh, maar het, het, echt de grote problemen zijn toch wel, uh, s'nachts vooral, ja. want dan is er heel veel uh, van, van het busverkeer. Dus hier wordt nog heel veel met bussen gedaan in plaats van met treinen. Die rijden in de strijkeizers. Door... Ja, nou die bussen zijn heel modern en heel luxe. En, en Het zijn echt goede bussen. Alleen ja, die chauffeur die ze erin zet, is niet. Die dus, um... is heel oud. Nou, die, die rijdt heel hard en ze rijden heel hard door de bergen. en. Dan is het gewoon door die bochten heen een beetje groot licht geven, inhalen in de bochten. Uh, ze hebben allemaal haast, want ze willen allemaal zo snel mogelijk weer uh, in, de, in de volgende grote stad zijn. Maar zijn die schema's dat... dan heel strak? Ja, die schema's zijn heel strak, maar dat is echt bijna... Zo'n busstation dat ziet er gewoon uit als een vliegveld. Dat is enorm, is dat. Ja, ja. Uh, dus, uh, en er zijn echt zo'n perron dit tot dat. Dus echt ticht perronnen en, en je moet het maar zien te vinden allemaal. Maar het zijn allemaal goede bussen. Alleen, er gebeurt nog wel eens wat. Omdat ja, mensen toch niet zo'n goede rijopleiding hebben als, als wij in Nederland, denk ik. En omdat ze gewoon, ja, roekloos rijden. Ben je wel eens bang? Uh, in die bussen heb ik echt peentjes gezweet, ja. Ja. ja. ja, maar ga je er dat nog handen... wel in? Nou, dan ga ik gewoon recht achter de chauffeur zitten. En dan ga ik even veel angstvallig zitten meekijken. Oh ja maar, dat... ja, maar daar kan je nog banger van worden. Want je, ah, je, je kan anderzijds ook helemaal niks doen. Nee, je kan niks doen. Maar in het Istanbulverkeer doe ik gewoon net zo hard mee. Hè. Dan ga ik gewoon uh, ook autorijden en zo. Dat vind ik ook wel een sport. Dat vind ik wel leuk. Ja, en, uh, want het verkeers, uh, aantal verkeersdoden, dat is heel hoog in Turkije. Ja, ik geloof dat het iets nog naar bij de 20.000 per jaar is. Ja. Ik zie elke dag op het nieuws doden in het verkeer. En dan gewoon hele families die worden uitgeroeid. Och. Die dan weer met zo'n zo busjes ergens naartoe gaan naar een familiefeest... of naar de, het suikerfeest of weet ik wat. En dan mm -hmm. worden gewoon echt hele families worden zo weggevraagd. Ja. Wat, wat is nou de beste manier om je in Turkije te verplaatsen, de meest veilige? Aan vliegen. Ja. Met je piloten, man. Ja. En fietsen zoals in, als in Nederland? Um, wat sorry, vliegt hij dan Nederland? Nee, fietsen, zoals in Nederland. Kan dat daar? Oh nee, nee fietsen, Dan ben je echt levensmoe hier. Oh. Um, ik heb toevallig wel een paar weken geleden ook het eerste fietspad uh, gezien. En dat zijn twee blauwe lijnen die ze met een soort spuitbus op de stoep hebben gespoten. De fiets erop. <lacht> hier, maar die eindigt ook in een muur, dat fiets. <lacht> <lacht> en nu dan, weet je? Die omkeer of zo. Maar er fiets waarschijnlijk ook niemand op dan? Nee, ja, kinderen of zo. Weet je. Maar het, het, ze, ze bedoelen het allemaal goed. Het komt er wel, maar het, het duurt allemaal zo lang. Want je zit hier natuurlijk ook in een stad... ...wat, wat de helft van alle, alle beschaving ligt onder de grond... ...met al hun Romeinse opgravingen. En dan ligt hier gewoon 3000 jaar beschaving onder de grond. Ja. Je kan het niet zomaar een metrolijn neerleggen... ...met en de, de aardbevingen en, en, en, en al die opgravingen... ...en alle Romeinse nederzettingen. Dus... Ja, alles gaat boven de grond. Dus honderden, duizenden bussen en, en van die servicebusjes... die werknemers ophalen en weer wegbrengen. En, en, en, en, en je krijgt Turk ook een auto niet uit, hè? Dat, is het, dat lukt niet. Nee, Nederlanders nee. ook niet. Nee, maar dan gaan ze ook echt van die hele dikke auto's rijden... in, in een heel druk centrum. Van die SUV's gaan ze dan rijden. Terwijl ja. je eigenlijk gewoon een smartje veel slimmer zou zijn. Maar dat... dat dus dan weer niet voor een ego geschikt? Nee. Dus uh, de beste manier om je te verplaatsen in Turkije is vliegen. Of lopen.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 Gaan. Mooier dan nu zal geen mij ooit stil hangen en zwijgen. Zal die rook nooit uit fabriekschoorstenen stijgen. En zien wij dit samen niet sprakeloos aan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Hier langs het stil om de water. Met zijn eeuwig klien. Peace. Verdwijnen, en begint het mooie weer van voren. O nu zal het nooit gaan. O nu zal het nooit gaan. O nu zal het Ja, ook plaats voor Nederlandse muziek in het internationale programma. Natuurlijk de dijk met mooier dan nu. Radio 1. PNN. De wereld van filemon. Ja, en nog tot drie uur. We maken wereldreizen. We vragen ons af hoe bepaalde zaken werken in het buitenland. Uh, soms zijn dat dingen die uit het nieuws uh, komen. Maar soms zijn het ook vragen van luisteraars. Zo hadden we in het eerste uur een luisteraar die vroeg zich af... hoe verjaardagen in het buitenland gevierd worden. Nou, in Mexico is dat geweldig. In Rusland moet je vooral bloemen geven. Uh, en nu hebben we weer een luisteraar. En dat is Marcella. En die vraagt zich ook iets af. Goedenavond. Hey, is wat vraag jij je af? Uh, nou, ik woon sinds kort op Kamers. Ach, en, Ja, hiervoor deed mijn moeder eigenlijk altijd de boodschappen thuis. Mm -hmm. Nu doe ik dat dus zelf. En ja, soms word ik helemaal gek van alle keus die er is in de supermarkt. Ja, ja. En nu ja. vroeg ik me dus af hoe dat dan in het buitenland is. Of daar ook zoveel keus is, of misschien nog wel meer. Maar deed jij, voordat je op Kamers woonde, deed je toen nooit boodschappen in de supermarkt? Nou ja, dan haalde ik wel eens een pak melk of zo. Maar... Oh ja. Niet voor de hele week. Oh ja, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Dus wij moesten gewoon... Uh, we hadden gewoon boodschappendienst, zeg maar. Oh nee, dat had ik niet. Maar je had altijd een moeder die dat allemaal voor je deed. Ja, en je, je hebt dus keuzemoeilijkheid. Ik ja. ken dat heel goed. Keuzestress bijna. Dat je denkt, even olijven halen en oh, 28 soorten olijven. Welke moet ik nou nemen? <laughs> ja, precies. En je hebt geen argumenten. Hè? Je hebt geen argumenten waarom je het ene nemen en het andere niet. Nee, en je bent ook vaak alleen. Dus je kan niet overleggen. Nee. Ja. Maar heb je dat in het buitenland ook? Bijvoorbeeld als je naar Frankrijk gaat op vakantie? Nou, dan, nou Frankrijk valt me altijd wel op dat de supermarkten daar echt heel groot zijn. Ja, maar ik vind dat wel heel leuk. Ja, het is dan echt een soort van uitje dan. Ja, maar dan heb je, ga je met een andere, andere intentie ga je naar die supermarkt. Ja, ja, dan, ja, dan word ik meestal, is het dan <lacht> dat ik echt drie uur daar rondloop. Ja, die hebben ook een hele grote non-food afdeling, vind ik ook altijd heel leuk. Ja. Nou, ik, uh, ik ga uh, uh, jouw vraag beantwoorden, hoop ik. Hoe uh, werken supermarkten in het uh, buitenland en uh, hoe zien ze eruit? Dankjewel voor je vraag. Ja, graag en gedaan. Wij gaan gelijk uh, met het vliegtuig uh, weer naar Bangladesh. Daar zit uh, Karel. Hoi, goedenacht Karel. Hallo. Karel Kuiperi. Uh, hoe ziet een supermarkt in Bangladesh er nou uit? Dat heb ik me altijd al afgevraagd. Nou ja, uh, supermarkt in Bangladesh is helemaal niet zo geordend. Uh, ik denk dat dat uh, het grootste verschil is. Als je binnenkomt lopen in de Albert Heijn... dan zie je eerst uh, de eerste groenteafdeling, allemaal ja. vers... en alle verschillende dingen gegroepeerd bij elkaar. Alle lijken staan bij elkaar. Gewoon, uh, ja, ja, precies. Nou, hier staat gewoon is een soort kleine ruimte. Het is geen groot, uh, groot gebouw geen grote winkel... Met Heel veel planken en heel... Oh, je valt even weg. Heel mogelijk bij elkaar. Je moet even, nog, even de laatste zien, alsjeblieft, overnieuw. Want je viel even weg. Er dat okay, even nee, een plank tussen. Uh, we zijn gewoon heel veel planken en heel veel vakken. En er is zoveel mogelijk bij elkaar gepropt. En uh, soms krijg je het idee dat de labels op kleur zijn gesorteerd. <laughs> zeg maar. Zo raar staan dingen naast elkaar. Maar dat is toch gek? Dat heb, heb ik trouwens, trouwens best wel vaak in het buitenland. Dat, dat je denkt, maar misschien zo typisch Nederlands... van ja, dat kan toch veel handiger? Ja, maar, uh, dat, da, da, da, daar, zeg maar in Nederland is daar echt over nagedacht. Weet je, als je bij de kassa komt, staan daar de kleine aankopen. Van die doe je nog even snel in je tas. Ja. Maar hier werkt het gewoon niet. Het is gewoon naar binnen, uh, spullen je tas gooien en ja, weer weg. Maar in, kijk, in Bangladesh heb je... Volgens mij net zulke intelligente mensen als in Nederland. Er moet toch ooit iemand denken van... hé, hey, zo'n supermarkt, <laughs> laten we dat eens iets handiger inrichten. Nou ja, kijk, de supermarkt hier die is niet bedoeld voor, uh, voor uh, de lokale mensen. Oh. Er zijn er misschien maar een paar. En alleen in de, in de, in de wijk waar alle westerlingen en alle rijke Bangladeshis wonen. Mm -hmm. uh, en dat, zijn eigenlijk, dat is de doelgroep van de supermarkt... Want waar haalt een, een normale uh, Bangladesh zijn uh, eten? Ja, op de, op de gewone markt, op de ouderwetse markt. Allemaal kleine stalletjes met rijst en specerijen en fruit en groenten. En, uh, het is wel grappig, in die supermarkt is er een kleine ruimte... waar vlees netjes en schoon verpakt is. Mm -hmm. Maar als je naar buiten loopt en twee hoekjes om... dan is daar de slachterij op de markt. En dan voor, voor, voor je ogen worden de geiten hun keel doorgesneden... en er liggen nog vissen te spakkelen in een, uh, een schaal. Dan worden de vliegen er even afgejaagd... en, en in een plasticje in en dan in de, de supermarkt gelegd. Allemaal ja, ja, ja. En heb je daar bijvoorbeeld ook uh, kassameisjes... die altijd chagrijnig zijn? Uh, nee, je hebt uh, allemaal, allemaal mannetjes. De, je moet je voorstellen dat dan hier in de supermarkt is weer een kans om. 30 mensen aan het werk te zetten. Dus er is iemand en die loopt altijd met je mee. En dan kom je bij de kassa, en dan is er een volgend mannetje. En die pakt je boodschappen en die zet het op de toonbank. En dan is het, het volgende mannetje, en die toetst alles in, in, de, computer, in de kassa. En dan is het mannetje daarna, die doet al je boodschappen in een, in een tasje. En dan komt het mannetje daarna, die pakt die tas en die loopt mee naar je auto. En dan zeg je, ja, ik heb, ik heb geen auto. Ik ben hier op de ja. En dan begint hij keihard te lachen, want het begrijpt hij niet. Een westerling die <laughs> een aan Maar dat is eigenlijk heel grappig, want die supermarkten zijn natuurlijk ooit ontstaan... dat je niet zoveel personeel nodig hebt. Want je, het is een zelfbedieningswinkel, nee. je moet alles zelf pakken. Maar dat hele concept hebben ze daar, ja, hebben ze daar dus niet begrepen. Nee, nee, dat, dat gaat volledig uit voorbij. En, en het ouderwetse ja. winkelkarretje, hebben ze dat wel? Het winkelwagentje? Ja, maar dan mist dan vaak net een wieltje aan, waardoor die je naar rechts gaat. Dus ik pak vaak gewoon een mandje, want dat gaat gewoon handiger. En als je dan je mandje vol is, dan staat dat ventje wat met je meeloopt, heeft dat gezien. Dus die pak er een nieuw mandje voor je. Nou, het, ja. heel onhandig dus. Maar is het wel leuk om er naartoe te gaan, naar zo'n supermarkt? Ja, nee, nou, je kijkt je ogen uit. Dus, maar weet je, dan is je het heel leuk mij om kapot. naar de echte markt te gaan. Ja, want in Bangladesh is natuurlijk de, hele, de hele stad een soort supermarkt. Ja, nee, precies. Dat is het zeker. Karel, dank je wel. En wij gaan uh, verder naar Mexico, Midden-Amerika. Daar zit uh, Jan Albert Hootsen. Jan Albert, wederom goedenacht. Hoi. Een uh, supermarkt in Mexico. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je kunt het beste vergelijken met die gigantische zoals in Frankrijk... Of als Walmart in de Verenigde Staten. Het zijn een soort, uh, ja, het zijn supermarkt en warenhuis tegelijkertijd. Heel handig dus. Ja, je kan eigenlijk, uh, alles wat je nodig hebt, dat vind je daar. Wij hebben er bijvoorbeeld een onderhoek, die heet je. Oh. En daar, uh, ja, daar kan je elektronica vinden, witgoed, uh, ook natuurlijk de gewone zaken die je in de supermarkt kan vinden. En kleding, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Het is eigenlijk bijna een warenhuis. Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Ook omdat er nog, uh, naast de kassen zijn er ook nog allerlei kleine lokaaltjes en er zitten ook allerlei andere winkels bij. Wat is nou het meest gekke wat je in de Mexicaanse supermarkt kan kopen? Um, ja, dat zullen de Mexicaanse, typisch Mexicaanse etenswaren zijn. Uh, als je daar binnenkomt, nou, je kijkt met je ogen uit dat je daar aan, uh, aan variatie kan kopen. En uh, dat zijn die typische Mexicaanse dingen die je in Nederland niet vindt. Zoals. Bijvoorbeeld de Chile. Dat, zijn de, dat is dus die, uh, die plant die ze gebruiken om uh, de, uh, gerechten hier te kruiden. Nou, daar heb je echt tientallen verschillende soorten van. Dus loop je langs zo'n kast of langs zo'n uh, zo schap en dan, ja, dan liggen daar vijftien verschillende soorten gedroogde chili. Oh, chili, of, of de, de papers, zeg maar. Ja, precies. Oh, oké, okay. ja, want een chilipeper is eigenlijk ook weer een paprika en daar zitten nog heel veel tussensoorten, zeg maar, uh, tussenin. Ja, precies. En hier maken ze dan ook nog het verschil tussen een paprika en de, de gekruiden variant. Dus de, echte, de hele zware chili die ze gebruiken voor de smaak. Nou ja, daar heb je hier zoveel van dat je, dat je eigenlijk geen keuze kan maken. Nee, is dat dan niet lastige boodschappen doen als er zoveel keuze soms. is? Ja, soms wel. Soms wel. Want uh, ik ga ook eerlijk gezegd liever naar de markt dan dat ik naar de supermarkt ga hier. Want uh, uh, ik ben er altijd veel langer bezig in de supermarkt omdat ik nooit weet waar ik, uh, waar ik uit moet. Nee, want de, de, de meisje die zich dit afvroeg... van hoe zien supermarkten er in het buitenland uit... die zei ook van ja, ik vind het zo lastig dat, uh, dat ik geen keuze kan maken. Dan, dan kom je bij een bepaald product. Ik uh, had als voorbeeld olijven en dan heb je 28 soorten. En je hebt ook geen argumenten van waarom je het ene moet kiezen... en het andere niet. Ja, precies. En dat is hier ook zo. En je kunt je voorstellen, het is een land met een hele uitgebreide uh, nationale keuken. Ja. En zeker als buitenland raak je ontzettend in de war. Want je hebt bijvoorbeeld mollet dat is een Mexicaans gerecht, dat is gemaakt van cacao. Met drie of vier soorten chilipeper erdoorheen. Nou, daar heb je ook weer vijftien verschillende soorten van. Die kan je ook weer kant-en-klaar kopen. Of ja. weer in vlees en dergelijke. Dus uh, je wordt er helemaal gek van. Winkelwagentjes, hebben ze die? Ja, ja. In, uh, in, eigenlijk in veel opzichten werken ze precies hetzelfde als in Nederland. Uh, met als enige verschil dat je altijd nog een, uh, een paar zakkenvullers hebt die achter de, de, de kassen staan. er zijn mensen die letterlijk gewoon boodschappentasjes vullen de hele dag door. Ja, dat heb je in Nederland ook wel eens, maar dat is tegenwoordig allemaal een beetje wegbezuinigd volgens mij. Ja, ik heb het in Nederland eigenlijk uh, vrijwel nooit gezien. En hier is het grappige, is, uh, die, die mensen die hebben een fulltime baan, maar die krijgen het niet of nauwelijks betaald van de supermarkt zelf. Dus die leven van de fooi die jij ze geeft, ja, oh. voor, die, voor die halve minuut dat ze dingen in de zakjes doen. Oh, dat moet je wel weten. Ja, dat moet je wel weten. Dus ze kijken ook aan het begin. Als je dat, uh, ja, als, uh, als Nederlander daar komt en de eerste paar keer vergeet je ze die fooi te geven, dan kijken ze ook heel uh, beledigd aan. Ja, en hoe, zijn, uh, hoe is het personeel? Is dat vrolijk? Is dat behulpzaam? Want in Nederland kan het nog wel chagrijnig zijn. Ja, meestal is het hier wel chagrijnig, echt tussen chagrijnig en neutraal in. Oh. Uh, ze hebben geen van allen veel plezier in hun baan lijkt het. Maar wat vooral opvalt is dat uh, in ieder geval bij de supermarkt waar ik naartoe ga... dat de meeste mensen niet weten wat ze zelf verkopen. Oh. Ja, die hebben echt geen flauw idee. Nee. Het is, uh, maar maar en waarin uitzicht dat? Hoe merk je dat? Nou, bijvoorbeeld dan, dan loop je in, uh, in, in zo'n zo uh, zo gangetje. En dan ben je op zoek naar een bepaalde soort zeep bijvoorbeeld. Of afwasmiddel of iets dergelijks. Ja. En dan vraag je van, uh, hebben jullie dat? En dan weten ze niet waar het ligt. dan zeggen ze een standaard. Nee, dat hebben we niet. En als je dan even verder opkijkt... dan blijkt dat ze daar honderden van die pakken nog hebben staan. Dus eh, product, productkennis is er niet, klantvriendelijkheid? Nee, die is echt 0,0. Dan heb je echt het gevoel uh, dat is, er, is er daar weg, nu weinig concurrentie maar... is. Want in Nederland is dat natuurlijk gekomen na die supermarktoorlog. Dat ze ontzettend hulpvaardig in bijvoorbeeld de Albert Heijn zijn geworden. Ja, hier is het ook zo dat de markt... Uh, zoals eigenlijk in, in alle opzichten in Mexico in alle sectoren... ook hier de supermarktmarkt uh, die wordt beheerst door drie of vier grote bedrijven. Mm -hmm. uh, Walmart voorop. Nou, die kennen we natuurlijk in Nederland. Ja. Dus die, uh, en ja, de mensen komen toch wel. Dus het is ook niet zo nodig dat ze, uh, dat ze een stikkel goede service bieden. Nee, is dat de, de gewone Mexicaan die er ook komt in de supermarkten? Ja hoor, de, de gewone Mexicaan die verdeelt zijn tijd qua winkelen tussen de markt en tussen de supermarkt. Ja. En uh, de supermarkt is meestal als je snel heel veel dingen nodig hebt en uh, geen tijd hebt om te zoeken. En de, de markt is uh, bijvoorbeeld als je in het weekend uh, uh, echt goed eten wil kopen. Want als ik jou zo'n beetje hoor, dan is de markt wel leuker. Ja, dat is sowieso. Hoe zit het daar met de prijzen? Nou, de, de prijzen zijn in het algemeen lager dan in Nederland. Mm hier -hmm. of twee, drie lager ongeveer. Maar op dit moment is het zo dat wij een, uh, een eiercrisis hebben in Mexico. Oh. We een, uh, ja, we hebben een uitbraak gehad van vogelgriep oh. in het centrum van het land. Dus de eieren die zijn een, een stuk of tien keer in prijs verhoogd in de afgelopen maand. Wat betaal je dan ongeveer voor een doosje eieren? Het ja, uh, nou, was eerst iets van 30 pesos, dus ongeveer 2 euro voor een halve kilo aan kilo eieren. Mm -hmm. En dat is nu echt, uh, nou praat je over een tientje in euro's. Ja, wat bizar, wat bizar. Ben je gek op gebakken ei? Nou ja, ik, ik ben sowieso een eierliefhebber, maar de Mexicanen zijn, uh, zijn ontzettende eiereters. Ja. Uh, uit mijn hoofd eten ze per, eet een gezin gemakkelijk 2000 eieren per jaar. Ja, jeetje. Zo. Ja. Is dat niet? Dat, uh, ja, oh, ik dacht dat het altijd heel slecht was. Ik, ik ben gek op eieren, maar ik hou me altijd heel erg in. Ja, je moet je ook wel, ze, ze waren altijd zo ontzettend goedkoop. En omdat de Mexicanen heel erg creatief zijn met, uh, met ontbijtjes... Dus, dus heel veel verschillende soorten eiergerechten maken... ja, dan uh, is het erg makkelijk om de hele dag door eieren te eten. Daar moet je natuurlijk voor oppassen. Ja. Maar, nu, maar nu merk je ook echt dat nu die prijzen zo omhoog zijn gegaan... dat, uh, dat mensen ook echt uh, een beetje een soort shock zijn. <laughs> nou, ik hoop, uh, ik hoop dat de eiercrisis snel uh, is afgelopen daar. Voor jou en ja, voor wel, alle Mexikanen. Dank je wel. Het kan nog wel een paar maanden duren. <laughs> Wij gaan uh, van Mexico naar uh, Rusland. Daar zit Olaf uh, Koens nog steeds in uh, Moskou. Olaf, nacht. Als het goed is, zit je nog, ja. in, uh, nog in Moskou? Ik ben er nog steeds. Hoe, hoe laat is het daar ondertussen? Twee uur later. Oh. Um, uh, dus het is hier echt... Uh, nou goed, het was zaterdag nacht, <laughs> uh, dus de, de Ja, de, <laughs> je weet de mensen het even mensen niet meer. gewoon lekker te slaven. Ja, normale mensen die, die liggen gewoon lekker in bed. Hey, ja, normale mensen wel, ja. We spraken je net over Russische verjaardagen. Uh, maar nu wil ik graag van je weten hoe een Russische supermarkt eruit ziet. Um, ja, eigenlijk zien ze precies hetzelfde uit als Nederlandse supermarkten, Met het grote verschil dat een Russische supermarkt, no matter what, 24 uur per dag, 7 dagen per week... 365 dagen uh, in het jaar gewoon open is. Ideaal. Ideaal. Dat is een van de dingen waar je heel snel aan wenkt... Ja. en waar je heel snel van uh, af moet kikken wanneer je weer in Nederland bent. Ja. Het is maar heel vaak gebeurd dat ik uh, zaterdagnacht, uh, midden in de nacht... voor een dichte Albert Heijn sta. En dat je dan tot realiseert, oh ja, shit, dat werkt hier niet. Nee, nee, nee ja, in, in, het worden, die, die openingstijden worden steeds, wel steeds ruimer. Ze gaan constant vroeger open. En Volgens mij die Albert hebben bij mij om de hoekje gaat pas om 11 uur of zo dicht. Ja, ja, ja. we zijn in Nederland inderdaad, uh, in Amsterdam zijn er een paar op die iets ruimer open zijn. Maar over het algemeen zijn je uh, midden in de nacht in ieder geval voor een dichte deur. Ja. Uh, Dat gebeurt in, in de Rusland nooit. We zijn gewoon altijd open. Al ja. komt er helemaal niemand. Maar het leven gaat er sowieso s'nachts veel meer door, toch? Ja, uh, uh, natuurlijk leven veel meer mensen hier s'nachts. En, en uh, je ziet dat ook vaak in hele grote steden, dat, dat veel meer dingen 40 uur per dag open zijn. Maar het is ook zo'n prestige-ding of zo. Een supermarkt, zeker een supermarkt, moet gewoon altijd open zijn. Als ben je een kneus, als je s'nachts dicht gaat, dan ben je een watje als supermarkt. Maar nou ben je al supermarkt Wat je en het maakt qua kosten ook niet zoveel uit. Hè? Uh, uh, want ja, arbeidskosten zijn het duurste niet. En uh, uh, ja, het komt niet mij. Ik val regelmatig voor dat ik een supermarkt binnen stond. midden in de omdat het hele personeel inclusief de security uh, rustig ligt te slapen. Maar zijn ze wel aardig als ze dan wakker moeten worden voor jou? Uh, ja, aardig is, dat staat er zo hoog in de, in, in de, in de lijst van Russische uh, gemoedstoestanden. Maar dat is, het, uh, dat is vooral in Moskou, viel mij op. Want als je naar het platteland gaat, dan, dan zijn de mensen wel in één keer veel aardiger. Ja, maar dan heb je ook geen supermarkt meer. Nee, ja, ze noemen het dan wel supermarkt. Maar het is dan een klein schuurtje waar uh, dat wasmiddel op een, uh, een lege plank staat. Precies, precies, precies. Maar zijn die, hoe, hoe groot zijn die supermarkten in Moskou? Eh... Uh, het hangt een beetje af eigenlijk. Je hebt supermarkten in het centrum van de stad, hier waar ik woon. Ja, die zijn een beetje het formaat Albert Heijn Mini ofzo. Maar op het moment dat je buiten het centrum komt, dan wordt de supermarkt enorm. Dan wordt we bij een soort Walmart eigenlijk. Je hebt hier een aantal jaar een flink aantal Oceans. Ik kennen we uit Frankrijk. Dan hebben ze hier ook alleen nog een paar tikjes groter. Ja. Ben je zelf iemand die zijn boodschappen in de supermarkt haalt? Of houdt je het meestal dus in, in, in de kleine winkeltjes? Uh, nee, kleine winkeltjes zijn er heel weinig in Rusland, uh, zeker in het van de stad. Eigenlijk. Waren die er wel? Uh, sorry? Waren die er wel, die kleine winkeltjes? Uh, poeh, Weet je dat niet? Kijk, uh, wanneer het om de dagelijkse boodschappen gaat... Uh, uh, nee, dat zijn er nooit echt geweest. En dank aan het, aan, aan het communisme. Niet dat je hier vroeger allemaal kleine zeefwinkels had... en dan een klein slagertje en dan een klein bakkertje. Nee, dat is eigenlijk nooit zo geweest sinds, uh, sinds de jaren twintig, wat dat betreft. Nee. Uh, dus ja, je moet wel naar een supermarkt. Ja, en uh, ik, toen ik tien jaar, denk ik, nou, misschien wel twaalf jaar, dertien jaar geleden in Rusland was... Toen... Uh, waren er nog heel veel lege schappen ook in die supermarkten? Is dat nog steeds zo? Nee, dat is voorbij. Uh, uh, de lege schappen zijn opgevuld uh, met uh, de duurste uh, ja, wijnen. Altijd maar een en een uh, ja rustige supermarkten. Uh, behalve dat ze altijd open zijn, ze zijn ze ook vaak nog eens onbetaalbaar. <totmiddel> uh, oh. En die lege schappen uh, ja, zijn opgevuld met al hele dure uh, dingen. Die niemand kan betalen? Europa. Die de meeste mensen hiervan kunnen betalen. Nee, want die tijd, wij hadden dan spijkerbroeken, leefjespijkerbroeken. Nou, daar kon je dan echt ongelooflijk veel geld voor krijgen daar. Maar het is dus erg <laughs> veranderd in, in Rusland. Heb, heb je je spijkerbroek verkocht midden in de nacht? Nee, ja, niet midden in de nacht, gewoon overdag. Ja, we gingen naar huis en dan verkochten we allemaal onze tas met kleren. Nou ja, dan had je zo echt een paar honderd euro, wat best wel veel was voor die tijd. En dan uh, gingen we terug naar Nederland. Want alles wat, wat ook maar een beetje westers was, als de leefstop stond, jongeren, vonden ze geweldig. Soms met ja. hele drommen om de bus en daar betaalden ze grof geld voor. Ja, ja, ja, maar ik hoor dat het alsof. een beetje veranderd is daar. Nou, dat is behoorlijk veranderd. In, in die zin uh, dat dat niet meer gebeurt. Maar wat je nog wel ziet, is dat alles wat, wat duur is en uit Europa komt, uh, uh, in die supermarkten uh, nog steeds uh, zeer geliefd. En uh, uh, ja, als warme branche altijd het de maar En ben je wel eens in kleinere steden buiten Moskou naar supermarkten geweest? Ja, ik, ik, ik reis heel veel door, een heleboel gezondheidsbrunie. Um, uh, uh, ja, heel veel. Uh, alleen wat je daar meestal ziet is dat het, uh, het assistent gewoon uit. Op een gegeven moment kom je in. Jezus, ik ben in, in, <laughs> in supermarkt geweest in plekken waar ze uh, alleen maar alcohol verkopen of zo. En dan, dan, dan één blikje cola. Ja. Of uh, uh, drie bedoven broden en een, uh, uh, uh, uh, een stuk fruit of zo. Ja, dat... nee, het wordt er niet beter op wanneer de stad uitgaat. Nee, dat blijft toch wel het fascinerende van Rusland. Hè? Dat enorme verschil tussen die grote steden en het platteland. Ja, dat is, dat, dat is een, een, wa een waanzinnig groot verschil. Wat vind jij zelf leuker? Wat, van... Wat zijn Wat vind jij zelf leuker? Um, om te wonen is Moskou natuurlijk te gek. Uh, uh, ja, waarom zou je in Pennsylvania gaan zitten als je ook in New York zou kunnen zitten? Dat geldt ook voor Moskou. Je moet hier in Moskou wonen. Um Rusland is, is, is, is, is vrij divers, natuurlijk. Ik, ik vind um, het zuiden van Rusland, de Caucasus, niet snikkergeek. Daar, daar kom ik graag, daar is het heel leuk om te zijn. Echte uh, afgelegen plekken in Siberië ja, dat vind ik heel leuk om een dag rond te lopen, maar op dag twee uh, moet ik met een trein terug. En daar zijn de supermarkten nog wel steeds leeg, heb ik zelf gezien? Um, ja, leger in ieder geval. Hè. Als je Mosca kan kiezen uit uh, uh, weet ik veel, uh, 20 soorten Franse Wijn, dan staat daar gewoon één, één N6 lotje Dankjewel en uh, ga lekker slapen. Ja, mag ik kan niet wachten. <laughs> Mo sen. Kuma We should be using, I'm the ones who break practice wicked charm. Battle's not over Even when it's won And when a child I'm not going to be Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut. Qu'il désespère, je veux les gamins ouvertes. Des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fissent. Des infos qu'ils ne divisent pas. changer. Seven seconds. Ja, en hierna weer een nieuw programma van mijn bnn collega Frank van der Lender. Nachtbrakers heet yes. het. Wat uh, is het precies? Wat ga je doen? Ja, het is eigen rock en roll op je radio. Het is qua muziek, qua verhalen, alles. Alleen maar rock en roll. Ja, Echt ja. een bnn programma Ja, dus. Absoluut, absoluut. En uh, jij gaat bellen met luisteraars? Ja, je kan bellen 080121 over jouw ideale zaterdagavond. Hoe ziet die eruit? Um, jeetje. Jazz. Ja, maar ja. dan met een glas rode wijn, want ik zie hier een wijntje staan inderdaad. Ja, dat mag uh, eigenlijk wel champagne zijn dan. Oei! En, dan en dan... een hele goede jazzclub. Ja? En dan gewoon uh, ja, een beetje chic. Maar, maar wel rock en roll. Maar ik ja, kent het wel. Met vrienden of met je vriendinnetje erbij of hoe? Ja, het is wel uit? leuk als er mensen zijn die ik ken. Ja, nee, nee maar uh, wil je dan alleen met je meisje uh, een romantische avonden? Nee, nee, nee, met hebben? vrienden en zo. Ja, ja, ja. Ik heb wel jazzvrienden en wij luisteren altijd naar jazz. En jazz is eigenlijk best wel rock en roll. Want ja, absoluut. Vooral die trompetters, die zitten echt allemaal aan de drugs en uh, dat is heel tof. Wat uh, daar in kleedkamers en zo allemaal gebeurt. Ik, ja. het, ik, een, een jazzpianist die kwam een keer naar me toe. Die had alle afleveringen van Spuiten Slikken gezien. Oh echt? Die wist gewoon. Van al, in alle afleveringen uit zijn hoofd. Wat ik, jij gebruikt Ik, ik maar een beetje autistisch. Maar yeah. wat er, maar niet iets wat ik alleen maar gebruikt had. Maar ook wat voor items er nog meer in het programma zaten. Die wist gewoon echt alles. En jij was natuurlijk weer dol op hem omdat hij zo'n goede uh, jazzmuzikant was. <laughs> ja. Dus je had een topavond zijn. Ja, hij was echt de, gro de grootste spuit en stukken kenner <laughs> die ik ooit ontmoet heb. In cool. het Wimhuis in Amsterdam. Heel elitair. Linkse hobby zullen sommige mensen zetten. zeggen. Maar uh, ja, hij wist echt alles. Maar dus zo uh, ziet jouw ideale avond er dus uit. In ja. een jazzclub met vrienden, champagne ja. en heel veel lol en liefde. Liefde, altijd, natuurlijk Mooi. Veel plezier zo meteen. Dankjewel. De wereld van Philemon.